Heel geforceerd content, precies. Mm -hmm. ja, dat was dan om zijn pa een plezier te doen. Ah, he. ja, ja, natuurlijk, ja. Sprak Dirk met u over zijn werk? Ja, van toe wel ja, maar toch niet zo heel veel. He. Mijn, mijn man en ik hebben, allez, hebben het altijd een beetje jammer gevonden... dat Dirk in de reclame is gaan werken. Oh, Je had zoveel meer kunnen doen, he, U hebt het niet zo voor reclame, mevrouw. Dat is zo'n opgefokt namaakwereldje, nee. Pas op, dat vond Dirk zelf ook, hè. Eigenlijk...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 Toen nog een commissaris. Ik zou dat direct gezien hebben. Ik kostte niks weg. voor mijn... dat is verschrikkelijk dat hij hier aan het zijn zit. Sorry, mevrouw, maar u moet begrijpen... dat we alle aspecten van zijn zaak moeten bekijken. Tenminste, als we willen ontdekken waarom hij gestorven is. Want u gelooft toch ook niet dat hij zelfmoord gepleegd heeft, hè? Of wel? Nenk, dat kan ik het totaal niet geloven. Dirk had geen vijanden. Nee. Wat waar zou hij gemaakt moeten nemen? Mevrouw de Meijer, een ander eigenaardig punt dan... Volgens Valérie Simons was Dirk eigenlijk homo. Pardon? Dirk? Minnen en Dirk? Je weet daar blijkbaar niks van. Ja, maar we wel zeker dat ze het over Dirk had, commissaris? Over wie anders had ze het moeten hebben, mevrouw de Meijer? Over Philip, Filip van Dorpen. Dat was eigenlijk de enige vriend dat hij in Brugge had. En die is hier ook een paar keer een bezoek geweest. In het begin vonden we hem stief oké, okay, maar... Je was altijd geest, wel bespraakt en zo, maar... Ja, uh, ook zo typisch... Uh, een verwend kind van Rico der Zee. Waar had Dirk hem leren kennen? Dat, dat weet ik niet echt. Uh, Valerie kende hem precies van vroeger. Uh, Pezen van het van Brug of zo. Ah ja, en meneer Bernhard was een vriend van Philippe zijn vader. Hè? Jacques, uh, Jacques van Dorpen. Dat is de baas van Sea u weet wel, hè? Die, die grote vestfabriek. Ja, momentje, momentje. Als ik het dus goed begrijp... U denkt dat Valerie het om een of andere reden eigenlijk over Philippe had toen ze aan ons vertelde dat Dirk homo was. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Hij moet dat verkeerd worden. Dat kan niet anders. Echt niet, alles. Filip van Dorp, hè. die was homo. Dat lag haar vinger de cup. Niet dat ik iets tegen homo zei, nee. En mijn vind ook niet, hè. Dirk en Filip zijn een paar maanden veel van elkaar opgetrokken. En ze zijn samen veel uitgeweest en zo. Maar dat is even opgestopt dat het begonnen is. En wanneer is dat dan begonnen? En wanneer is dat dan gestopt, mevrouw? Ja. Ja, Philippe is hier een uh, jaar geleden voor de eerste keer geweest. En dan hebben we een paar maanden vele gezien. Maar haha, Dirk was hem precies een keer beu. Een week of zes jaar geleden hebben we hem hier voor het laatste keer gezien. Mm. En wat vond Valérie van Philippe? Hm. Ze lachte vooral met hem. Allee, dat leek niet kwaad bedoeld, hé, maar. Alhoewel, ik peins dat ze hem in de grond ook niet echt apprecieerde...